3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De Tweede Kamer gaat akkoord met de bezuinigingen op het passend onderwijs. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op deze extra hulp voor leerlingen. De rugzakjes waarmee ouders van probleemleerlingen steun kunnen inkopen worden afgeschaft. De scholen krijgen zelf meer verantwoordelijkheid. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV vinden dat het passend onderwijs te duur is geworden en dat te veel leerlingen een stempel krijgen. PVV-Kamerlid Biertema. Laten we hier en nu afspreken dat met deze bezuinigingen niet onze beschaving wordt aangetast. Dat is verkiezingsretoriek, ik noem het zelfs demagogisch. Laten we ons beperken tot zakelijke argumenten. Alle partijen hier aan tafel willen het beste voor onze kinderen. Voor kinderen zonder beperkingen, voor kinderen met beperkingen. En alle partijen hier aan tafel willen dat de overheid... ouders van kinderen met een beperking ondersteunt. De oppositie is juist fel tegen de bezuiniging. De coalitiepartijen en de PVV hebben nog wel vragen... over de gevolgen voor scholen met bijvoorbeeld epileptische leerlingen. De maatregel mag er niet toe leiden dat die kinderen straks thuis omdat scholen dicht moeten, vindt een kamermeerderheid.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 was er een deal in zicht, maar heeft Merck die laten lopen. Ook minister Verhagen vindt het teleurstellend dat het overleg over de overname op niets is uitgelopen. Hij laat weten dat de economische zaken beschikbaar blijft voor verdere gesprekken. In de Arabische wereld en in Iran wordt opnieuw gedemonstreerd voor hervormingen. In Libië zijn in de stad Benghazi gevechten uitgebroken... tussen antiregeringsbetogers en de politie. De woede werd aangewakkerd door de arrestatie van een advocaat. In het golfstaatje Bahrein zijn in de hoofdstad Manama... voor de derde achterinvolgende dag duizenden mensen de straat opgegaan... om te betogen voor hervormingen. In Jemen wordt in verschillende steden gedemonstreerd tegen president Saleh. En in de Iraanse hoofdstad Teheran gingen vanochtend aanhangers en tegenstanders van president Ahmadinejad met elkaar op de vuist. Hongarije verandert zijn omstreden mediawet. Volgens de regering is de wet dan niet meer in strijd... met de Europese regelgeving. De Europese Commissie had Hongarije op de vingers getikt. In de wet staat onder meer dat een speciale raad... bepaalt of media objectief berichten. Bij overtreding wordt een boete opgelegd... die kan oplopen tot ruim 700.000 euro. De Hongaarse regering zegt dat buitenlandse media... nu worden ontzien. En ook worden niet alle Hongaarse media meer verplicht... om, zoals in de wet stond, objectief en moreel te berichten. De omroepen moeten er wel aan voldoen. Lance Armstrong stopt per direct als profwielrenner. Vorige maand reed de 39-jarige Amerikaan... als zijn laatste internationale wedstrijden. Hij zou nog een paar koersen in eigen land rijden... maar ook daar ziet Armstrong nu van af. Hij nam in 2005 ook al afscheid van het wielrennen... nadat hij zeven keer de Tour de France had gewonnen. In 2009 keerde hij terug. Hij wilde voor de achtste keer de Tour winnen. Dat is hem niet meer gelukt. Armstrong werd derde en eindigde afgelopen zomer als 23ste. Het weer droog met de zonnige periode en 7 tot 9 graden. Vanavond ook enkele opklaringen. Morgen begint grijs, daarna wat zonniger. Temperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden. De dagen daarna wat kouder. Aanweb verkeersinformatie met een uh, 20 kilometer aan files. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Soest en Blarikum 7 kilometer. Door een spoedreparatie is daar de rechterrijstrook op dicht. En het is druk op de A15 bij uh, Gorkum in de richting van Nijmegen. Daar staat bij Arkel 2 kilometer. Komt door bezoekers aan een evenement daar. En op de A27 Breda-Gorkum staat tussen Hank en Werkendam drie kilometer. A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Die is nog steeds dicht door een groot ongeluk tussen Willemstad en het knooppunt Hellegadsplein. Verkeer richting Rotterdam rijdt het beste om via de Moerdijkbrug. En dan is er vertraging op het spoor. Daar, tussen Utrecht en Den Bosch rijden er minder treinen. De vertraging is ongeveer een half uur en dit komt door een zijnstoring.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 Vodafone. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. 8000 euro. Wat krijgen we nou? 8400 euro. Jongens, dit is eens wat Pipjo. 8480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl krijgt de gedoogcoalitie coalitie van CDA, VVD en PVV ook de meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is de inzet van de verkiezingen op 2 maart. De campagnes zijn begonnen, de partijen brengen hun kopstukken in stelling... en wij, wij laten hen debatteren. Vanavond om half negen op Nederland 1. Kijken dus naar De Slag om de Eerste Kamer.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 Over het snijden in het bibliotheekwezen en wel in het bijzonder in Vlissingen. Want daar pakken ze het heel rigoureus aan. Er uh, gaan niet een paar filiaaltjes dicht, maar er gaat het hele gebouw dicht. En het wordt volkomen uh, uh, digitaal en gedecentraliseerd op een paar, over een paar posten. Maar er komt een bibliotheek van de toekomst, heb ik ergens gelezen. Ja, precies, dat is de bedoeling. En ik ben wel benieuwd uh, hoe de wethouder die ik ga spreken hierover, uh, Rob van Doren, hoe hij uh, tot dit ontzettend... Plan is gekomen. Dat straks. Eerst de 60-plus-papa. Ja, want de afgelopen dagen was het groot nieuws. En wij hadden het er ook al over. Nederland krijgt voor het eerst een 60-plus-moeder. Een 62-jarige vrouw uit Harlingen is in verwachting van een baby. na kunstmatige bevruchting in een Italiaanse kliniek. Moeders op die leeftijd wekken verbazing, maar hoe zit het met de vaders? In ons land worden jaarlijks 1.800 kinderen geboren met een vader boven de 50. Verslaggever Peter Sieber was gisteravond bij het spitsuur in een gezin met een 60-plus papa. Ik ga dit binnen, in, want ik ben veel sterker. Het kussengevecht. Twee kussens tegelijk. Staat de rokkel op zijn vader te beuken. Zo. Vier kussens. Ik ben bang dat ik moet toegeven dat ik daar wel veel energie moet insteken om te kunnen winnen. Niet omhoog De sfeer hier en wat er hier gebeurt, het doet in niets onder voor een gezin waar de vader twintig jaar jonger is. Nee, dat geloof ik ook niet. En als u als gezin bij andere gezinnen komt, ziet u, merkt u dan zelf een verschil? Nee. nee. En er zijn veel jongens en meisjes die hier komen van zijn school en die, die vinden het altijd prachtig om hier te zijn. En wie ben jij? Hoe vind je het dat je een vader hebt die nu al 64 is? Leuk. Hij uh, speelt soms met ons en hij komt soms cadeautjes. Is hij eigenlijk de oudste vader van de kinderen van jouw klas? Ja. Zeggen je vriendjes er wel eens wat van? Ze denken steeds dat het mijn opa is. Ze denken... En wat zeg jij dan? Het is mijn vader. Als je het helemaal uitgelegd hebt, vinden ze het gewoon? Hè? Ja. Het is gewoon jouw vader, hè? Ja. Ik ben Leo die May en ik woon hier samen met mijn partner Marion... En mijn twee zoons, Rocco en Joshua. U bent uh, intussen 64. Waarom bent u op oudere leeftijd vader geworden? Ik, had, uh, ik ben in 89 alleen gaan wonen, Toen ben ik gescheiden. Tot 2000... Ja, 2000. Toen liet ik Marion kennen. Daar is een relatie uit ontstaan. Toen is in 2001 is bij mij ingekomen. Wonen en toen... Had ze de mededelingen dat ze toch wel graag binnen die relatie een kind wilde hebben. Daar heb ik toch nog heel lang over nagedacht. Als je dat hoort, wat gaat er dan door je heen? Ja. Daar moet je heel goed over nadenken. Dat gaat door je heen. Ja. ja, en dat heb ik ook gedaan. En in de eerste instantie dacht ik van... Nee, daar begin ik niet meer aan. Want? Ik denk ongefundeerde angst. Gewoon angstig ergens voor zijn voor de onbekende weer. En wat je meemaakt... Maar u bent niet bij dat gebleven hè? Nee, maar is, vrouwen zijn goed in manipuleren, dat weet u toch? En op een gegeven moment heb ik... Eh, toen heb ik bij mezelf besloten van, nou ja... Waarom ook niet? Ik was natuurlijk tien jaar alleen... En dan, dan ben je natuurlijk vrij materieel gericht. Doe je hebt alles wat je hartje begeert. En dan denk ik van, nou ja... Is dat toch alles in je leven wat je hebt? En toen dacht ik van, nou ja, waarom zouden we het geen kans geven? Het is wel heel anders dan dat je alleen woont... En nu met twee van die gillende aapjes om je heen. Hoe reageerde de omgeving toen uh, uw vrouw Marion zwanger bleek te zijn? Nou, het zijn meestal de mensen die, uh, die buiten je referentiekader staan. Uh, Vreemden die zeggen, goh, ben je nog een kinder begonnen? Heb je die reacties ook wel gehad? Ja, ja, ja, ja. En wat doe je dan als je die kritiek hoort? Niks. Daar kan je niks mee. Het is een persoonlijke mening van mensen. En ik ga ze niet overtuigen dat hun mening verkeerd is. Je doet het... Uiteindelijk toch ook een stukje voor jezelf. Ik je ga hier niet vaak bij eten. Mm. Ziet er lekker uit. Graag, ik. We hebben wat extra schot voor. De pot is vandaag Bami. Heerlijke Bami. Ik denk als het Ik dacht eigenlijk dat ik ooit een gewone vader had. Maar ik vind hem best wel oud. En waar zie je dat dan? Aan zijn grijze haren. Doet hij ook uh, net zulke dingen als de vaders van de andere kinderen van jouw klas? Met jou? Zwemmen. En hij is heel erg sterk. Nou, als we in het zwembad met hem willen vechten. dan gooit hij ons altijd heel ver weg. en slaat hij onze koppen tegen elkaar. Dat vind ik eigenlijk heel jong. Ja, ik ook, maar hij is toch heel oud. Nou, hij zat op mijn schouder. en toen, uh, toen zei. die verkoopte tegen hem van. ben je met uh, opa open opstap. en toen zat hij boven mijn schouder. en nou, dat was een wat een stuk kleiner. en toen was hij heel blij. Dat is mijn vader. En die mevrouw zei. die zei van. Oh, sorry, maar niet. Maar ik begrijp het wel dat mensen dat, uh, dat soms nee. zeggen. Gebeurt het wel eens vaker? Nee, nee niet zo gek vaak. Nee. Valt reuze mij, heilst enkele keer. En meestal op. zijn ze dan of, dan zitten ze te twijfelen: is het zijn vader of is het zijn opa? Zie je soms ook van die blikken? Ja. Ja. Van wat doet zo'n oude man nog met zo'n jong kind? En wat gaat er dan door u heen als u zo'n blik weer eens ziet? Totaal niks. Er wordt niet door beïnvloed of er kan ik niet door gekwetst zijn. Wat voor soort vader bent u? Ja, ik ben wat dat betreft een watje. Ik blaf wel eens veel, maar ik bijt, nou, ik bijt meestal zelden. En dan zeg ik van, nou ga je rommel opruimen als ze dat niet doen. Dan doe ik dat achteraf nog maar dus. Wel stoeien? Ja, zelden. Want is natuurlijk iemand die nooit van ophouden weet. Dus dat stoeien dat moet je beperken tot, tot een zondag dat je de tijd voor hebt. Want anders, hij blijft op de gang. Je krijgt toch het beeld van een, een ja, de lieve opa. Nou, ik ben niet zo'n lieve opa hoor. Want ik kan ook uh, heel streng zijn voor ze. Ik weet wel dat ik op een zaterdag thuis kwam. En dat ik ineens een pakje in mijn handen gedrukt kreeg. Ik dacht van nou, ik weet niet wat erin zit. En toen zat er een teddyjasje in, dacht ik. En toen zat ook nog iets bij van, ik ben zwanger. Toen moest ik even ademhalen op zaterdagmiddag. Want toen heb ik even vijf minuten voor mezelf genomen om dat even weg te slikken. Ja, dat was toch een hele, hele bizarre ervaring. Maar ook emotioneel? Ja. Ja. Dan kwam wel een traantje boven? Later. Ja, waar niemand bij was. U moest even vijf minuten herstellen. Ja. En hoe hebt u toen gereageerd naar Marion toe? Zijn ja. nog, ik zei van, dat is snel. Ik wist niet <laughs> dat ik zo snel kon zijn, achteraf dus. <laughs> ik zit hier in een gezin waarvan de vader 64 is en de moeder 43. Wat voor vader is Leo? Ja, eigenlijk een vader zoals heel veel vaders uh, zijn. Ik denk dat je in het dagelijkse uh, uh, leven weinig verschil maakt in, in leeftijd. Toen uw moeder werd en de, uw man was 22 jaar ouder, ja, wat voor reacties krijg je dan van je vriendinnen? Nou, van mijn vriendinnen heb ik niet zo heel veel uh, reacties gekregen. Mijn moeder die had het er wat meer uh, moeite mee, die heeft echt wel even moeten slikken. Gewoon weet waar je aan begint. Uh, het is misschien nu leuk, maar uh, over twintig uh, over jaar is het dan nog steeds leuk. Wat zijn de voordelen van vaderschap op oudere leeftijd? Je hebt er meer tijd voor. Omdat je. dan hoef je niet meer te studeren, je hoeft niet meer met zoveel dingen te doen, je hoeft niet meer, niet meer waar te maken. En dan heb je tijd voor andere dingen. Zijn er ook nadelen? Het enige nadeel is dat, uh, dat, dat je dan hebt als ze wil leren fietsen... dat ik dan wel iemand inhuur die zegt van ga jij maar achter die fietsen lopen. Maar dat is het enige. Nee, ik weet het niet. Ik, ik zou er geen antwoord op kunnen geven. Als het hier hectisch toegaat, wat zou ik dan zien? Want ik vind het nu nog redelijk rustig. Dan is Rocco boos. Of die vraagt heel ja. veel aandacht. En Joshua ja. is dan ook boos. En die vraagt ook heel veel aandacht. En dan zijn ze niet uh, te sturen. Dan uh, zo tegen zeven in s avonds. Uh, dat hebben we hebben een zware dag gehad. Dan laten we ze, ze meestal maar uitruisen. Wat, uh. En dan bent u 64 en hoe handel je dat dan? Gewoon laten gaan. Dan heb je je leeftijd misschien wel mee. Soms wel, ja. Soms denk ik wel eens van... het is maar goed dat ik wat ouder ben en wat meer kan relativeren. Wat denkt u wat bij de mensen beter valt? Kinderen met een, een vader die hun opa kan zijn... of met een moeder die hun oma kan zijn? Ik denk toch uh, voor de oudere vader. Sowieso omdat het al een hele biologisch normaal gebeuren is uh, dat het gaat... En bij vrouwen er toch heel veel kunst en vliegtuig bij te pas moet komen. Hoe, hoe ziet u de toekomst? Want gezien uw leeftijd nu heb je de kans dat je gewoon minder meemaakt... van de toekomst van je eigen kinderen. Ja, dat denk ik niet aan. Omdat ik voornem om heel oud te worden. Ik roep altijd ik word 104, maar omdat ik rook dan zal het 103 zijn. Maar ik denk niet van als u nou over 20 jaar trouwen, want dan ben ik 84... Dan nou zit ik misschien wel in een verzorgingshuis of ik ben de ment of wat dan ook. Nee, dat denk ik nou wel. Dat verliest die Franse vader. Het kussengevecht. De vader heeft toch echt gewonnen? Ethicus Theo Boer heeft het meegeluisterd. Theo, hebben wij als samenleving stilzwijgend de 60-plus vader geaccepteerd? Um, ik denk dat wij dat wel gedaan hebben. Maar de reden is dat we in eerste instantie... dat we ook geen enkele reden hebben om daarin te grijpen. Kijk, als we het nu hebben over een vrouw van 62... die geen kinderen meer kan krijgen en die daarbij geassisteerd wil worden... dan is het zo dat de samenleving daarbij een verantwoordelijkheid op zich neemt. Bij een man die een, een gewone relatie heeft... en die uh, kennelijk een liefdesbaby verwekt bij die vrouw... dan is er natuurlijk niemand die, die daarvan zegt... daar gaan wij niet aan meewerken. Hoogheid kun je zeggen, we gaan uh, die man steriliseren... Of, of een politieagent op die slaapkamer zetten. Uh, even absurd als dat het klinkt natuurlijk. Dus het punt is denk ik, wij kunnen bij die, bij die vrouw die zwanger wil worden... wordt van ons gevraagd om mee te werken bij die man... hebben wij helemaal niets in de melk gebroken. Nee. Maar betekent dat dan ook dat we daar geen mening over hebben... of mogen hebben, of... Uh... Want je ja, ze zegt in feite dat is biologisch bepaald. Bij zo'n vrouw is dat nodig dat er iets gebeurt. Bij zo'n man, mannen kunnen er nou eenmaal langer kinderen van wekken. Ja, die een... leeftijd blijft hetzelfde. Uh, ja. Voor het ouderschap. Is dat dan louter biologisch bepaald? En hebben we daar verder dan geen ethisch nou, oordeel over? Het valt, ja, we hebben natuurlijk wel een, een ethisch oordeel over. Denk ik, alles zullen we dat niet zo hard zeggen. Deze meneer overigens, Leon Dumé. Die is zelf, volgens mij, bij mijn berekeningen... was hij midden eind 50 toen hij zijn twee kinderen kreeg. Het is toch nog even iets anders hoor, dan een man van midden 60. Dat zeg ik er nog maar even bij. Dat scheelt dan toch weer tien jaar. Mm -hmm. Ik denk dat het ook anders had uitgezien als we aan hem hadden gevraagd: Van zou u nou ook kinderen hebben gekregen als u 62 was en uw partner ook 62? Want deze man was in de luxe positie. En dan kijk je maar even uit dat zijn vrouw midden 30 was toen zij twee kinderen kregen. Um, dat is natuurlijk niet zo'n heel groot probleem. Want die man heeft natuurlijk toch in zijn, in zijn achterhoofd aangevoeld dat als hij wegvalt, dat het dan een hele stabiele moeder is die de zaak draaiende houdt. Um, en dat, dat komt ook een beetje... Ik denk dat wij in het algemeen wel zeggen... een moeder is belangrijker voor kinderen dan een vader. Ik zeg daar niet bij dat ik dat zelf ook vind. Maar we zijn natuurlijk een hele cultuur... waar de vader compleet af, uh, afwezig is. Ja. Hè? Soms in Mexico, sommige Zuid-Amerikaanse landen... daar is de vrouw is gewoon de baas van het gezin. En de man die vliegt als het ware een beetje rond. Nu is de een, nu is het ander. vruchten, hier en daar iemand, ja. Nou, okay. dat is heel erg natuurlijk. Dat vinden wij natuurlijk niks. Maar desondanks is het ook in Nederland zo... dat bij een scheiding de vrouw de kinderen doorgaat krijgt toegekend voor twee weken. En de man die krijgt dan in het weekend na die twee weken... de, de, de kinderen voor twee dagen. Dat zegt iets over hoe wij denken... over de intensiteit van de moeder-kindrelatie. Maar dan zeg je dus in feite... op het moment dat er een, een, een jonge moeder beschikbaar is... maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe oud die man is. En hebben wij daar de samenleving dan ook niet zo'n mening over. Op het moment dat die moeder ouder wordt dan 60... dan hebben we, beginnen we daar moeite mee te krijgen. Als dit paar naar de, naar de fertiliteitskliniek zou zijn gegaan... Met de, met de vraag van kun je ons helpen... want deze vrouw is eind vijf op begin 60, dan nou hadden we denk ik heel anders geantwoord. Ja. In het vorige uur zei je nog die vrouw van 62 uit Harlingen, die heeft misschien een jonge blonde Adonis van 28 aan de haak geslagen. Dan vond je het ook niet zo erg. Nee, ik zei dat het in een individueel geval dan niet zo erg is, maar dat het voor het beleid van een fertiliteitskliniek geen, geen, geen uh, niks uitmaakt. Dat dat natuurlijk uh, daar moet je een lijn trekken met. Maar inderdaad. Het maar het criterium is dan is er iemand die goed voor het kind kan zorgen. Uh, het criterium is of, uh, of precies of, of er iemand voor het kind kan zorgen. En nogmaals, als bij een ouderman een jonge vrouw is, zit dat natuurlijk wel. Uh, wel, senang. Ja, maar dan even voor die kinderen. Uh, hoe is het voor zo'n kind om zo'n oude ouder te hebben? Of het dan een moeder is of een oude, of vader, dat maakt niet zoveel uit. Uh, die kwestie. Kun je ja, dat een kind ja. aandoen, dat het een ouder heeft... die waarschijnlijk maar, well, hoogstwaarschijnlijk maar een klein deel van dat leven van het kind mee zal maken? Ja, dat is denk ik het, het punt. Ik denk dat uh, meneer uh, Dumé wel gelijk heeft. Een, een oudere vader kan misschien heel veel gemotiveerder, wijzer, verstandiger... en meer tijd uh, zijn en meer tijd hebben voor dat kind. Dus daar boft dat kind geweldig bij. Dus ik denk... En hij wordt ook heel oud, zei hij. Ja, nou ja, dat weet voor je dus niet. Voor zover dat in zijn vermogen ligt. Maar kijk, volgens als je de statistieken mag geloven... dan wordt, wordt deze man gemiddeld zeg maar 82 hè, of zo. Dus dan hebben die kinderen kunnen daar nu nog 20 jaar van genieten. Dus, dat, uh, dus zeg je van, nou, dat is, dat is dan wel boffen voor die kinderen. Ja, hun kleinkinderen of zijn eigen kleinkinderen meemaken... dat zit er natuurlijk niet in. Nee. Maar nogmaals, ik vind het niet zo interessant om ons hierover uit te spreken. Simpelweg omdat dit is de vrijheid van mensen... dat wij daar niet ingrijpen. Dus wij hebben daar in principe niets mee te maken. En bij die vrouw die zwanger wil worden... Hebben we daar helaas wel met ja. mee te maken? Goed, nou dan houden we er ook gewoon over op nu, Theo. Dankjewel. <totstuk> Dankjewel. Radio 1, dit is de dag. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is trouwcolumnist Elma Draaier. Elma, opnieuw, goedemiddag. Je zei straks al dat je het wilde hebben over de bibliotheken. En dan met name de bibliotheek in Vlissingen. Wat is er aan de hand? Ja, alle bibliotheken in Nederland, bijna alle, moeten bezuinigen. Dat, hè, die sowieso moeten bezuinigen op kunst en cultuur. Hoewel het kabinet heeft gezegd, probeer nou de bibliotheken te ontzien. Maar goed, de gemeenten doen het toch. En eh, elders in het land zijn het veelal de filialen die sluiten. Dus zeg maar niet het hoofdfiliaal. Maar in Vlissingen heffen ze de hele boel op... Dat wil zeggen, volgens het plan dat nu uh, uh, voor ligt, en dat moet dan in april worden besproken en al dan niet aangenomen in de gemeenteraad, verdwijnt het gebouw, en maar blijft er een netwerk van verschillende herkenbare plekken over waar een bibliotheekaanbod op maat beschikbaar komt. Je zegt op een toon alsof je er niet heel erg in gelooft. Nou, het lijkt me een enorme verschaling. Maar ik ben heel benieuwd hoe de wethouder, uh, dat is meneer Rob van Doorn... van de lokale partij Vlissingen, de LPV, uh, hier tegenaan kijkt. Ja, jij bent, hij is aan de lijn. Goedemiddag, meneer Van Doorn. Goedemiddag. Ja, wil jij vooral iets tegen hem zeggen of toch nog ook iets aan hem vragen, Elma? Ik, ik wil het allereerst aan hem vragen of dit de, want u bent van een lokale partij. Het, het behartigt u hiermee inderdaad de lokale belangen van de vlissingenaar? Zeg ik dat goed, vlissingenaar? Uh, ja, van de Vlissingers, hè? Vlissingers. Uh, of ik de lokale belangen bracht. Kijk, wat ik doe is uh, zeg maar het uitvoeren van, uh, van beleid. En uh, wat daarin zit, is voor de mensen een goede bibliotheekvoorziening uh, boven water houden. En maar dus u, u maakt die... daar keuzes in, toch? De, uh, je moet altijd prioriteren, zoals het heet, als je moet bezuinigen. Ja. Dus u, u kiest ervoor, heel duidelijk, om het gebouw op te heffen. Ja, dat klopt. Wij, uh, wij hebben gezegd, we gaan een centraal uh, gebouw gaan we opheffen... En we brengen die bibliotheek terug in uh, uh, buurten en wijken en op scholen. Op scholen doen we overigens al en met veel succes. Ja. Dus in wezen brengen we de bibliotheek eigenlijk dichter bij de mensen. Maar, maar nou goed. Even, even voor mijn begrip: heb je dan een schoollokaal waar je een aantal boeken kan lenen of zo? Jazeker, je hebt een complete mediatheek in een aantal uh, basisscholen. En uh, dat wordt uh, straks uh, vlissingsbreed. Op alle basisscholen wordt dat uh, ingevoerd. Dat dus loopt nu twee jaar. En dat is een zeer succesvol traject. Zelfs de leesbevordering neemt substantieel toe. Maar ja, maar als ik heel even ja, wacht. Het vreemde is dat, dat natuurlijk andere gemeenten precies het omgekeerde doen. Die zeggen: wij, wij sluiten de filialen in de buurt, in de wijken. En wij investeren zelfs in het, in het hoofdgebouw, in het centrale gebouw. in nieuwbouw of verbouw. Want dat is het belangrijkste. En, he, en die hoofdvestigingen moeten juist intact gelaten en een andere rol krijgen. Ik bedoel, hoe komt u er nou toch bij om dat op te Heffen. Omdat wij denken dat wat die andere doen niet slim is. En dat kan ik misschien arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar als je kijkt naar het, uh, naar het landelijk bibliotheekwerk en ook de prognoses die er zijn voor de komende tien jaar, dan zijn er twee dingen. De digitalisering en uh, de ontmoeting. Nou die ontmoeting, die kun je het beste in buurten en wijken doen en niet in een centraal gebouw. En die digitalisering, daar moet je dus gebruik gaan maken om ook bij de mensen thuis, zeg maar, die bibliotheek te brengen. En dat doen wij. Dus wij spelen op een andere manier in... op ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn. Dus eigenlijk bent u een voorloper, wilt u zeggen? Uh, dat wil ik inderdaad zeggen. Ja, ja. Maar um, nu is uh, een van de functies van een bibliotheek... Is, uh, u gaat heel erg zitten op... Wij, wij stemmen af op de gebruiker. Maar een van de aardige dingen van de bibliotheek... en dat weet iedereen die daar ooit eens een stap heeft gezet... is dat je juist niet helemaal daar al komt met een vooropgezet idee... met een boek dat je in je hoofd hebt en wilt lenen... maar dat je kunt snuffelen, en rondlopen. Ik heb hier een prachtig citaat van Ernest van der Kwast. Dat is een, een schrijver. En die vertelt bijvoorbeeld... Dat hij, uh, he, die heeft zich ook druk gemaakt om de dreigende sluiting. En die zegt dan, ik zal nooit die ene bibliothecaresse vergeten... die tegen mij zei, Toe, dit boek is echt iets voor jou. En zo is hij aan de literatuur geraakt. Ik bedoel, u ontneemt mensen de kans om dat te doen. Nee hoor, want dat, uh, dat blijft gewoon bestaan. Uh, op de plaats blijft in die buurt- en wijkbibliotheken... blijft ook uh, zeg maar een groot aantal boeken beschikbaar. Maar natuurlijk het... nooit zoveel als in een, in een mooi centraal gebouw. Maar daarbij komt nog dat zeg maar, op basis van de digitale informatie... via schermen, meer dan een miljoen boeken zijn op te vragen bij mensen in die buurtbibliotheken. Dus die bibliothecaris, die blijft gewoon. Nee, maar het vreemde is natuurlijk dat u... Een sterke kant van de bibliotheek is dat het een gebouw is. Een vrij warm gebouw met aardige mevrouwen die af en toe zeggen. En dat is een sterke kant van de bibliotheek. En juist dat gaat u opheffen. En u gaat, zeg maar, iets anders, wat je eigenlijk overal wel kan vinden... namelijk digitale informatie en een boekje bestellen... dat gaat u versterken. Ik begrijp de logica niet. Nou kijk, als u de, uit landelijk onderzoek is gebleken dat het aantal uitleningen en bibliotheken neemt substantieel af... Nee, dat is niet dat is... waar. Dat moet ik bestrijden. Er zijn 4 miljoen Nederlanders die lid zijn van de bibliotheek. En dat is, dat is ooit 4,6 geweest. Dus dat is gedaald. Maar dat, die le dat ledental neemt weer toe... juist omdat de bibliotheken op hun sterke kanten gaan zitten... en hun pakket ik... uitbreiden. Ja, maar ik heb het, dus dan uh, doet uh, u iets, uh, iets niet goed in Vlissingen. Jawel, ik, ik heb het over het aantal uitleningen. Dat is iets anders. Dat, bleek, dat blijkt dus af te nemen. Dat betekent dat het gebruik van de bibliotheek... op dit moment al anders geschiet... Dan het voorheen geschieden. En wat wij doen is inspelen op die ontwikkeling. Enerzijds digitalisering. En anderzijds blijven het mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten. Maar de, rom de romantiek gaat verloren, hoor ik elma zeggen. Ja, maar daar gaat nou weer. Kijk, waar het om gaat is dat je gaat kijken. Welke ontwikkelingen er in de maatschappij zijn en welke technische en technologische. Maar goed, we hebben toch heel weg. veel, bijvoorbeeld heel veel bejaarden en 65-plussers die niet bepaald handig zijn op de digitale snelweg. En dan nee. zegt u natuurlijk, ja, die kunnen naar de, in het zorgcentrum, naar een gezellig bibliotheekhoekje. Ja. Maar voor hen is het echt een, een verlies als ze niet meer naar zo'n gebouw kunnen. Voor die mensen is het zelfs winst, want uiteindelijk hebben ze nog dichter bij huis alle voorzieningen die ze nu en dat grote gebouw Ja, maar ik, ik, ik ken dat soort hoekjes in zorgcentra... en er liggen heel beperkt aanbod, hoor. Dat ja, is echt geen u, feest. Dan, maar dan moet u in ieder geval het geduld opbrengen... om over een jaar een keer aan Vlissingen te komen kijken... als we dit geïmplementeerd hebben. Ja, dan heb ik nog één vraag. Het pikante van, van uh, deze sluiting is dat... Uh, nou, sowieso haalt u op deze wijze uw eeuwfeest niet, hè? Want het gebouw, of althans de bibliotheek in Vlissingen... is in 1913 gesticht, dus dat haalt u niet. Maar ik vroeg me af... heeft heeft u zich afgevraagd wat Annie MG Schmid hiervan zou vinden? Zij is namelijk ja. directrice geweest van de bibliotheek Jawel, te Vlissingen. Ja, dat klopt, inderdaad. En uh, kijk, in de, in de voorbereiding voor dit soort besprekingen hebben we alle varianten hebben we bekeken. En ook uh, zeg maar, die gevoelens die u nu uh, als het ware uit. En ook dat stukje nostalgie, of wellicht, zeg maar, voor Heel veel mensen op dit moment nog bestaande situatie. zegt, ja, maar die bibliotheek, dat kun je ons niet aandoen, dat je deze kant op gaat. En dat begrijp ik ook heel maar, goed. Maar wat, wat zou Anne-Henri van vinden, denkt u? Ja, en ik denk dat, ze, dat zij vanuit de tijd waarin ze toen leefde daar een andere mening over zou hebben dan nu. Mm -hmm. Oké, okay. en dan nu nog één ding. In Poortvliet, dat ligt ook in Zeeland, hè? daar is een klein onderzoekje gedaan, daar is ook een bibliotheek gesloten. En achteraf bleek, na een half jaar, dat een kwart van de bezoekers daar überhaupt dus geen boeken meer leent. Hè? Maar wij sluiten geen bibliotheken. Wij, wij er komen in wezen meer bibliotheekvoorzieningen in wijken en buurten. En tegelijkertijd optimaliseren wij de digitale snelweg van die bibliotheek. Wist u dat u op dit moment in Nederland via de digitale snelweg geen lid van bibliotheken kunt worden. Nou, dat soort zaken gaan we allemaal aanpakken. Nou, in Amsterdam wel, maar... Nee, maar ik wil zeggen, op veel plaatsen niet. En dat okay. soort zaken gaan wij dus aanpakken. Het is trouwens niet onomstreden in uh, Vlissingen. Ik krijg hier een tweet binnen van Jeroen van Dijen van de SP. Die heeft uh, za aanstaande zaterdag een actiedag om de bibliotheek te behouden. Heel Daar weet we ja, je vast van, hè? Ja. Nou, dat vind ik, vind ik ook prima. Dat, dit maakt de tongen los en dat vind ik ook helemaal niet erg. Want als je ergens voor gaat, dan moet je ergens voor staan. Ik ben graag bereid die discussie aan te gaan. Nou, dat zal dan ook volop gaan gebeuren. Rob, van Doren, ja. wethouder van de gemeente Verlichting, hartelijk dank en ook Elma, veel dank. Graag gedaan. Oké. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag. Punt nu voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Na het nieuws van half vier, de VPRO via VPRO met Tesselblok. Tessel, wat gaan oh, jullie doen? Goedemiddag, Elsbet. Onrust en protesten houden aan in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. En wij berichten zometeen voornamelijk over Libië. En China lijkt niet meer te stuiten in haar opmars om de grootste economische macht van de wereld te worden. Is dat structureel of is het schone schijn en blijkt het uiteindelijk toch ook? weer een zeepbel te zijn. Dat zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS journaal. Twee studenten uit Groningen zeggen dat ze de OV-chipkaart voor studenten hebben gekraakt. Ze hebben software ontwikkeld waarmee ze van een weekkaart een weekendkaart kunnen maken en andersom. Volgens de producent van de chipkaart worden gehackte kaarten direct ontdekt zodra studenten inchecken, maar de studenten zeggen dat dat op de meeste stations niet hoeft. De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan door. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van het kabinet om 300 miljoen euro te besparen op deze extra hulp voor leerlingen. Een meerderheid vindt wel dat de bezuiniging niet mag betekenen dat speciale scholen voor bijvoorbeeld kinderen met epilepsie dicht moeten. Hongarije verandert zijn omstreden mediawet... zodat die niet meer in strijd is met de Europese regels. In de wet stond onder meer dat media objectief en moreel moeten berichten... op straffen van hoge boetes. Buitenlandse media vallen nu niet meer onder die wet. En Lance Armstrong stopt met onmiddellijke ingang met profwielrennen. Hij zou nog een paar koersen in de VS rijden, maar daar ziet hij nu vanaf. Armstrong won de Tour de France zeven keer. En dit was het nieuws van dit moment. Aan verkeersinformatie op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Eembrugge en Laren 5 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Nijmegen loopt het vast bij Gorkum. Daar staat 2 kilometer. De afrit Arkel bij Gorkum is afgesloten. En dat komt allemaal omdat het ontzettend druk is door de Crea-beurs in Gorkum. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam is nog steeds dicht door een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens. Tussen Willemstad en het knooppunt Hellegadsplein is de weg afgesloten. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij gaan het hebben over China. Druk bezig om uh, echt de economische grootmacht van de wereld te worden. Ze staan inmiddels al op nummer twee. En de vraag is of deze economische boom nog te stuiten is... en hoe lang die houdbaar is... En of wij er in het Westen blij mee moeten zijn. En na vier uur hebben wij ons eigen Euroforum vanuit Straatsburg. En daarin zal het onder meer gaan over die beroemde en beruchte Hongaarse mediawet. Commissaris Nelly Kroes komt later in de middag uit het Europarlement uitleggen dat de Hongaren bijgetrokken zijn. En dat ze wat aanpassingen aan de wet hebben, uh, uh, wat aanpassingen bij de wet hebben geschreven. En dat zij daar wel mee kan leven. En of het Europarlement dat ook kan, horen we straks na vier uur. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten en naar Noord-Afrika. Onrust en protesten houden daar aan. Voor het eerst kwamen nu ook gisteren berichten uit Libië. Ook over gewelddadige protesten tegen de regering van Gaddafi in het noorden van Libië. In Benghazi gingen duizenden mensen de straat op. Uh, die stad die staat bekend als, als een stad die nogal anti-Kaddafi is. Journalist Gerbert van der A is auteur van het boek Gaddafi's Woestijn. Hij is op dit moment wel in Nederland, maar volgt de ontwikkelingen in Libië natuurlijk op de voet. Goedemiddag Gerbert. Ja, goeiemiddag. Uh, hoe, hoe volg jij uh, de ontwikkelingen daar? Je kan daar nu op dit moment niet zijn, maar kan jij makkelijk contact leggen? Ja, dat, uh, eerder vandaag ging het wat moeilijk. Toen, toen leek het erop dat er telefoonlijnen en dergelijke waren afgesloten. Maar de laatste paar uren gaat het eigenlijk prima om ja, mensen te bellen. Mm -hmm. um, uh, internet, e-mail werkt ook, uh, ook gewoon goed... Dus uh, ja, ik, ik kan redelijk goed uh, mensen benaderen met goed. vragen. En dan, dat kan ook zonder gevaar? De, ja, zij dat, kunnen dat, vrijelijk informatie aan jou doorspelen. Ja, dat, dat is een beetje, beetje het probleem. G gisteren zijn, uh, zijn twee mensen telefonisch uh, hebben die uh, Al Jazeera te woord gestaan. Het was een uh, vrij bekende dichter, al, al Mm -hmm. En uh, nou, die is vlak daarnaast die gearresteerd. En uh, ook zijn vrouw, die is een bekende activist. Uh, ja, die, die, die, is, uh, die is waarschijnlijk ook... Ja, zijn een beetje onbevestigde berichten. Maar ja. wat, wat ik begrijp is dat er knokploegen op, uh, op, op hun huis zijn afgestuurd. En dat is wel een bekende manier waarop Gaddafi probeert... Uh, de oppositie aan te pakken. Mensen arresteren en dan de familie die wordt dan ook even uh, gewelddadig mm -hmm. bejegend. Dus de mensen moeten wel omzichtig te werk gaan als ze informatie via telefoon of internet naar jou doorspelen. Ja, ik, ik, ik zou inderdaad niet graag uh, uh, bekende Libiërs nu uh, met naam en toenaam uh, willen noemen of zo op. Uh, nee. Op radio en nou, zonder hen met naam en toenaam te noemen... heb je misschien van een van hen te horen gekregen... wat er precies daar in Benghazi gebeurd is... anders dan wat wij ook gewoon hier via de persbureaus binnen hebben gekregen? Ja, nou ja, het is, het is inderdaad een beetje hetzelfde verhaal. Dat, uh, dat, dat er een advocaat... Uh, uh, is gearresteerd. Mm -hmm. ja, het, is het, het is het verhaal wat je inderdaad via de persbureaus hebt binnengekregen. Dus dat, dat was een advocaat die opkwam voor een aantal familieleden van gevangenen. die uh, in 1996. Uh, ja, zijn er in één nacht tijd. 1200 gevangenen gedood in een gevangenis in, in de hoofdstad Tripoli. Ja. Alleen is nooit duidelijk geworden wat, wat er gebeurd is. En ja, de, de, die advocaat die werd gearresteerd, die, die, die probeert al jaren om daar duidelijkheid over te krijgen. Mm -hmm. En die, ja, die is de, de, de woordvoerder van de familie van... Uh... Dus, dus dat was eigenlijk, de, de, het arresteren van die advocaat was de directe aanleiding voor de mensen om de straat op te gaan. Ja, ja. En, en, en daarna werd die advocaat vrij snel vrijgelaten. En toen, toen ontaarde het protest in een uh, protest tegen Gaddafi. Dus in mm -hmm. eerste instantie ging het alleen om die advocaat. Da daarna werd het een, een, een protest tegen Gaddafi, wat heel bijzonder is. Want normaal gesproken zijn mensen te bang om alleen al de naam Kadhafi te noemen, dan zeggen ze hooguit de leider... of zelfs dat is nog vaak te, te concreet, dus dan noemen ze hem gewoon hem. Mm -hmm. Dus dat, dus dat zijn, zijn naam geroepen werd... en dat er ook tegen hem gedemonstreerd werd, was is eigenlijk wel bijzonder. en de, de berichten die ik heb, is dat daarna ook in andere steden... spontane uh, demonstraties zijn ontstaan. Andere dan in Benghazi, maar nog ja. niet in Tripoli. Nee, precies. Tripoli niet, maar wel in Jefren en Slieteen. Sliteen is een kustplaats, niet zo, ten, ten oosten van Tripoli. Mm -hmm. En uh, Jefren is een Berberstadje, uh, mm -hmm. in de bergen ten zuidwesten van uh, Tripoli. Nou, heb je het idee dat het langzaam maar zeker wel richting Tripoli optrekt? Ja, ja morgen moet de grote dag uh, worden. Dat is al een week of drie. Is de, via Facebook de, wordt daartoe opgeroepen dat... Uh, ja, morgen uh, iedereen in het hele land de straat op gaat om uh, het vertrek van Gaddafi uh, te eisen. Het wordt een soort D-day daar. Ja, maar wat ik begrijp van de mensen, dus die ik vandaag sprak, is dat de meeste Libiërs, ook al zijn ze tegen Gaddafi, niet echt het idee hebben dat het ook uh, heel massaal gebeuren gaat worden morgen. Nee, het is niet zo dat zoals bijvoorbeeld in Egypte en Tunesië de jongeren, die toch ook in Libië ontzettend te lijden hebben onder ja. hoge werkloosheid en dergelijke, dat, dat die het voortouw nemen. Nee, ja, en... in, in die zin is, is Libië wel een heel, is, is een heel andere situatie, omdat het, uh, ja, het eigenlijk het rijkste land van, van Afrika is, ook van Noord-Afrika. Want staat het hoogste op de UNDP-lijst, op de Human Development Index van de Verenigde Naties. En uh, ja, dus, dus de gemiddelde Libië en ook de jeugd heeft, heeft eigenlijk weinig te klagen qua welvaart. En uh, in, in, in, in, zelfs als ze werkeloos zijn, dan krijgen ze van het regime nog, nog steeds uh, gratis huizen, uh, auto's. Uh, ja, dus er worden bijna geen importtarieven geheven. Dus... Maar je zegt dat als er dan al revolte is. dan zal het echt alleen tegen de repressie zijn. en niet zozeer omdat ze niet te eten hebben, om het maar zo nee, te precies, zeggen. Precies, precies. Want inderdaad, Gaddafi wordt wel echt behoorlijk gehaat. Uh, als, als er mensen zijn die, die, die daarover durven praten. Dan, en dan wordt er wel altijd heel smu smu uh, ja, besmuikt. Besmuikt. inderdaad. Ja. Over hem gedaan. Ik wil dat. dat uh, hij is natuurlijk een behoorlijke autistische persoon die, ja. die voortdurend overal problemen veroorzaakt, ook op internationaal vlak. En ja, de Libiërs hebben daar wel genoeg van. Ja. Die wil ook. Ja, die, wat ik altijd. Gevoel kreeg dat Libiërs willen gewoon heel graag vrienden zijn met uh, Europeanen. En met de rest van de wereld. En dus, ja, ja. willen ook graag met hun videocamera naar Parijs of Amsterdam. En uh, dan le lekker naar de, naar de wallen. Dat zijn van die gewone <laughs> menselijke wensen. Hè? Ja, precies. Ja. En die hadden, hebben helemaal geen zin in al, al dat uh, agressieve gedoe okay. van uh, Gaddafi. Gerbert van der Aan, morgen is dus gepland D-Day in Libië. En uh, mocht dat ook daadwerkelijk zo uitpakken, dan horen we dat graag morgen van je. Dankjewel. Ja. Dank. Graag nu tijd voor de kortste documentaires op Radio 1. Let heel goed op, want het duurt maar één minuut. Pst. Eén minuut. Hoe ging het vanochtend? Uh, als altijd, dat ik uh, in mijn bed lig en niks kan, eigenlijk. Mijn, uh, mijn hoofd doet het gewoon niet goed, hè? Dus ik, bepaalde functies doen het, doen het niet. En dat duurt tot ongeveer... Vijf voor acht, en dan ga ik douchen. En dat is wel prettig. Dan kan ik, ik zit meestal onder de douche. Dan stroomt het water een beetje over me heen. Dan hoef ik me zelf in ieder geval niet te verwarmen. En dat gaat dan wel. En dan zo tien voor half negen. Dus dan zijn we bijna een uur later. Dan moet ik naar buiten. Uh, breng ik mijn kinderen naar school. En dan moet ik wel doen alsof er niks aan de hand is. En dat gaat dan wel. Maar dan ben ik nog altijd heel zachterrijdig hoor. Dan ben ik echt nog heel vervelend. Een ochtendhumeur dus? Ja. Uh, opstaan is een beetje sterven. Is, is... Ik wil het niet. Ik wil blijven liggen. Slapen. U hoorde één Minuut gemaakt door Stef Visjager. En surf voor veel en veel meer minuten naar onze website. vpro.nl slash één minuut. En dan nu naar China. Dat land lijkt niet meer te stuiten. Is officieel de tweede economie van de wereld en is daarmee het grote Japan voorbij gestreefd. En China vergroot haar economische macht door bijvoorbeeld staatsschulden van Rivaal Amerika en van omvallende Europese landen op te kopen. En het land investeert zich suf in Afrika en in Zuid-Amerika. Vraag is of schone schijn bedriegt en of deze ongelooflijke megagroei wel houdbaar is, of dat die Chinese droom als de zo bekende zeepal ook nog wel weer eens uit elkaar zou kunnen spatten. Jonathan Holslag is directeur onderzoek van het China-instituut... verbonden aan de Vrije Universiteit van België. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Brussel in de studio. Zeer zeker. En u bent net gepromoveerd op een onderzoek... naar de grenzen aan de Chinese economische en militaire macht... in de wereld, om het maar heel kort samen te vatten. Waarvoor nog gefeliciteerd. Hartelijk dank. Nu even eerst maar die kernvraag. Houdt houd China stand? Kan een land deze, deze mega-explosie van groei aan? Het is natuurlijk moeilijk om een, een proefschrift van meer dan 300 platzijden... in een, een korte interview samen te vatten. Maar ik denk dat er toch een aantal belangrijke grenzen zijn aan uh, de Chinese groei. Als we alleen al kijken naar het economisch plaatje... dan uh, blijkt toch dat vooral de drijfveren van uh, dat Chinese groeimirakel... Uh, heel erg onevenwichtig zijn. Hè. De groei wordt nog altijd aangewakkerd... vooral door investeringen in, uh, in infrastructuur. Door uh, export ook uh, nog steeds. En ondanks het feit dat de Chinese overheid nu al... Zeven jaar uh, verhoede pogingen uh, doet om die groei te herbalanceren, merken we dat van, alles, van dat alles uh, weinig terechtkomt en dat ook uh, het aandeel van uh, consumptie, dus de, de, de binnenlandse vraag, uh, veel te gering blijft om eigenlijk op een uh, duurzame uh, manier te kunnen blijven uh, economisch ontwikkelen. U zegt het is, een, het is een, niet in balans de groei. Als je bijvoorbeeld uh, Binnenlands gaat het niet goed. Ze exporteren zich wel suf en, en ze investeren overal in de wereld, maar je hebt ook nog een thuisland waar je mee te maken hebt. In absolute termen uh, groeit de Chinese consumptie zeer snel. En Chinezen zijn heel nijvere uh, consumenten. En als we naar de shoppingmalls in Shanghai en uh, Peking trekken, dan valt dat uh, zeer sterk op. Maar al bij al uh, is het toch zo dat de productie, en vooral industriële productie, nog altijd veel sneller groeit dan uh, de vraag van de Chinese consumenten zelf. Mm -hmm. um, en dat leidt ons tot een ander belangrijk punt. Wat maakt eigenlijk dat die productie zo sterk groeit? En ik denk dat we daar een aantal factoren hebben. Maar steeds belangrijker wordt eigenlijk dat door een artificieel ingrijpen van de Chinese overheid op nationaal en lokaal niveau, uh, industrieën eigenlijk worden aangezet door subsidies, door allerlei vormen van, uh, van, van politieke faciliteiten, er worden aangezet om um, veel meer te gaan produceren, schaal te vergroten. Mm -hmm. ja, en die overschotten moet je natuurlijk ergens kwijt en dat blijft China afhankelijk maken van onvoorspelbare markten eh, in Azië, maar ook in het Westen, de VS en, en, en, en maar, Europa. Maar dit, klinkt en dus... dit klinkt alsof het inderdaad zo kunstmatig is dat het, dat het, dat het bijna, bijna bedacht is en dat het dus ook zo weer in elkaar kan donderen. Het is inderdaad belangrijk om op te merken dat in plaats van verdere liberaliseringen, dus het vrijmaken van de Chinese economie, de staat eigenlijk opnieuw op het voorplan treedt. Het heeft het plan opgevat om nationale kampioenen te gaan ontwikkelen. Eigenlijk een soort van nieuwe uh, liga-staatsbedrijven. Um, en het interveneert ook veel sterker opnieuw in het, uh, in het bepalen van, uh, van prijzen, vooral op het, uh, op het platteland. En ik denk dat dat zeer um, uh, duidelijk typeert dat eigenlijk ook de Chinese overheid... Um, uh, ...zich zorgen maakt om de economische veiligheid en de economische transitie. Het ziet in dat uh, het huidige groeipad eigenlijk niet uh, bestendig is, dat het niet duurzaam is. Mm -hmm. uh, maar het worstelt eigenlijk met uh, verschillende opties en mogelijkheden uh, om die economische onzekerheid aan te pakken. En wat je dus opnieuw vandaag ziet, is dat uh, de staat zelf het heft in handen neemt... ...en eigenlijk dikwijls de problemen erger maakt dan ze al waren. Hè. Vooral als we dan kijken naar het gegeven van overcapaciteit. Nou, dat gaat dan even over voornamelijk binnenslands. Laten we eens eventjes over de grens kijken, over de Chinese grens althans. Ze doen natuurlijk ongelooflijk veel. of China doet ontzettend veel in Afrika. Daar investeren ze veel. Ze doen dat ook en willen dat nog meer gaan doen in Zuid-Amerika. Dan zou je zeggen, daar zouden die continenten blij mee moeten zijn. Dat levert misschien wel werk op. Grote infrastructurele projecten. Wat zou er mis mee zijn? Laten ze dat zeker doen als ze de centen hebben. Wel, zonder meer Chinese investeringen zijn een, een uitgelezen kans voor andere ontwikkelingslanden om uh, hun eigen infrastructuur uit te bouwen en ook bijvoorbeeld werk te maken van uh, het uitbreiden van uh, de grondstoffensector, landbouw en, uh, en noem maar op. Dus op zich is daar eigenlijk weinig mis mee. Waren het niet natuurlijk dat uh, tal van uh, regimes een loopje nemen uh, met transparantie, goed bestuur en dat China uh, op zichzelf eigenlijk weinig doet om, uh, om dat te verhinderen. Hè? Het is nog altijd dat er geen politieke conditie worden gesteld. Nu, misschien als we eens terugkomen op wat eigenlijk China aanzet om zo sterk te investeren. We moeten er nog altijd rekening mee houden dat China minstens evenveel armen heeft dan in tal van andere ontwikkelingslanden. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat het ook hier essentieel is om op te merken dat de belangrijkste betrachting van de Chinese overheid erin bestaat om een soort van Chinese productienetwerken wereldwijd te gaan ontwikkelen. Waarbij eigenlijk Chinese bedrijven in plaats van grote internationale bedrijven. het productieproces controleren. vanaf eigenlijk de, de, de mijn- en oliebron. over de fabriekshalen tot de, de, de retailcentra, distributiecentra. En op die manier dus. ondanks het feit dat het afhankelijk is van buitenlandse afzetmarkten. toch de handelstromen zoveel mogelijk te gaan, te gaan controleren. Um, zodat uiteindelijk ja, die buitenlandse investeerders... die vandaag zo dominant zijn op de Chinese markt... Um, die groei niet kunnen, uh, kunnen afsnijden op een of andere manier. Dus je ziet dat, ondanks het voor veel Westerse uh, waarnemers... Een, een heel assertieve politiek lijkt... Hè, en dat China bij wijze van spreken de hele wereldeconomie overneemt... Ja. dat heel veel toch opnieuw gevoed blijft door een uh, gevoel van, uh, van, van zwakte. Maar dat is inderdaad wel het, het beeld wat men heeft. Uh, China neemt het Westen over. Ze hebben voor honderden miljarden... Op of misschien overdrijf ik nu, dollars aan, aan staatsschuld... aan, aan uh, schuldpapieren van Amerika opgekocht. De, met datzelfde zijn ze nu bezig in Europa. En ja. uh, Europa lijkt daar op zich heel blij mee te zijn. Er is hier een aantal landen uh, wat omdreigt te vallen... of zelfs al omgevallen is. Bijvoorbeeld Portugal. Laten we heel even luisteren naar het enthousiasme bij Portugal onder andere. Onze verslaggever Katie Sheriff die maakte daar onlangs een reportage... over de crisis in Portugal. En zij sprak met een hoge Portugese overheidsvertegenwoordiger over die Chinese investeringen. We have not yet in Portugal. Many Chinese investments, but we have a important dossier. We zouden ook graag meer Chinese investeringen zien. De papieren liggen al op tafel. We we want and we are keen of for FDI investment. Wordt Portugal door de crisis niet in het uitverkoophoekje gezet? Of course not. This is humiliating for the country. Nee nee nee. Portugal staat niet in de uitverkoop. Dat is een belediging voor ons land. There is any reason to say that. No reason. Ja, deze Portugees zegt dus ja, we willen dat graag, graag China met open armen ontvangen. En hij zegt natuurlijk worden we niet uitverkocht aan China. Zo, zo werkt het niet. Dat is een belediging voor ons. Maar uh, u, meneer Holslag zegt dat, dat er wel degelijk risico's zitten aan die in eerste instantie zo'n goede, uh, goede gift van China. Ik denk dat hier twee belangrijke kanttekeningen bij gemaakt moeten worden. Enerzijds zie je dat in China zelf de overheid zwaar op de korrel wordt genomen dat het uiteindelijk de rijkdom uitkeert aan bijvoorbeeld landen als Portugal, Griekenland en de Verenigde Staten en niet investeert in eigen land. Dan vanuit de optiek van Europa zelf denk ik dat het een zeer kortzichtige politiek is. We maken inderdaad steeds meer onze eigen groei afhankelijk van een heel onbetrouwbare ontwikkeling in China zelf. Dat geldt voor landen als Portugal. Die een, een, een overheidswaardepapier papier aan China willen verpassen, mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook om landen als Duitsland, hè, waarvan de export eigenlijk voor een groot deel wordt aangezwengeld um, door de uitvoer van uh, machines en uh, luxevoertuigen uh, naar, uh, naar China zelf. Ja. Dat is één element. Het tweede element, ook heel belangrijk, is dat um, uiteindelijk die nieuwe afhankelijkheid van, uh, van, van China en het ons blindstaren op vraag vanuit uh, nieuwe groeilanden, dikwijls politieke leiders in Europa ervan weerhoudt om eigenlijk de pijnlijke hervormingen te door te voeren... die belangrijk zijn om de Europese interne markt te verstevigen. Wat bedoelt u, dan en bedoelt u? Bedoelt u dat China is er... en dat is een makkelijke geldschieter... dus voorlopig hoeven we geen nare maatregelen te nemen? Is dat het? Maar zeer zeker. Hè? Overheden zitten in, uh, in moeilijke papieren... Um, en moeten doorgaans ook uh, bezuinigen op, uh, op overheidsuitgaven. En we merken toch steeds meer dat uh, ja, de, de, de Chinese kredietlijn... een argument wordt om, uh, om een aantal zaken uh, te, gaan, te gaan terugschroeven. En belangrijk is ook dat uh, los van, um, van, van, van Portugal... Mm -hmm. uh, vooral in Oost-Europa er heel sterk wordt gekeken... naar uh, de Chinese checkbookdiplomatie. En dat we ook van Oost-Europese diplomaten en politici horen dat uh, wellicht China een interessanter partner kan zijn voor economische ontwikkeling dan uh, het veel eisende, de veeleisende Europese Commissie. En ik denk dat dat een, een, een zeer zorgwekkende trend is die we niet zozeer kunnen toeschrijven aan China zelf. China doet wat het eigenlijk in veel opzichten hoort te doen, eh, economische belangen verdedigen. Um, maar u maar, zegt dat het uh, antwoord van Europa eigenlijk heel erg dom is. Ik denk het, antwoord, is, het antwoord van Europese lidstaten is zonder meer kortzichtig te noemen. Hè. Vooral omdat wij uiteindelijk onvoldoende inspanningen leveren om zelf een dynamische, competitieve economie uh, te, gaan, uh, te gaan ontwikkelen. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan innovatie, uh, onderzoek en ontwikkeling. Wel, wij blijven daar echt op onze handen zitten, uh, waarbij China en andere groeilanden uh, in de wereld wellicht binnen tien jaar het beter zullen doen als, uh, als ons. Dus ik denk dat we... Op dit moment onze eigen economische toekomst aan het hypotheceren zijn. Dat is niet de fout van China, geen zins, mm -hmm. uh, maar dat China een en ander wel uh, gemakkelijker maakt. Nu, we zien wel dat um, in tegenstelling tot um, het pragmatisme um, en misschien zelfs wat opportunisme van lidstaten, het op niveau van de Europese Commissie wel wat harder wordt gespeeld. Hè? Um, ja, de Europese wie? Commissaris voor Handel, Karel de Gucht, is uh, op dit moment bezig met het ontwikkelen van een, een asset, Handelspolitiek ten opzichte van, uh, van, van China. En waarbij eigenlijk vooral Europese bedrijven ondersteund moeten worden om die toch nog altijd zeer beschermde Chinese markt uh, te, kunnen, uh, te kunnen binnendringen en daar ook gelijke kansen krijgen. En we zien ook dat de Europese Commissie nu nadenkt over een, een, een nieuwe innovatiepolitiek, politiek ook om grondstoffen uh, veilig te stellen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, een, een positieve trend is, maar de Commissie ondervindt, en ik hoor dat van heel veel mensen hier in Brussel, Heel veel weerstand van lidstaten en eigenlijk een gebrek aan belangstelling... bij heel veel lidstaten om in dat verhaal uh, mee te gaan. En hoe zou dat en dan komen? Kon... Is dat gemakzerucht echt? Denken van we leunen achterover en die uh, Chinese investeringen komen wel... en we zien wel waar het schip strandt. Uh, het gaat natuurlijk voorbij aan alleen uh, Chinese investeringen. Hè, maar vanuit het, vanuit het perspectief van politici... waar dat nog altijd helaas doorgaans uh, niet langer als de termijn van vier jaar uh, geldt... Mm -hmm. um, is het nog altijd zo dat um, hervormingen doorgaans uh, moeilijk liggen, zeker als die uh, saneringen en, uh, en, en pijnlijke herschuivingen met zich, uh, zich meebrengen. Uh, plus ook het feit dat het ons dikwijls, en zeker in kleine lidstaten, ontbreekt aan een strategisch inzicht hè, over hoe de wereldeconomie aan het evolueren is en wat dat eigenlijk als uitdagingen voor, uh, voor ons meebrengt. Ik merk in, uh, in België, in Nederland en in, uh, in tal van andere lidstaten waar we zo nu en dan over gedachten wisselen over uh, de interne internationale economie, dat er doorgaans zeer kortzichtig en eng wordt nagedacht over, uh, over die uitdagingen. Um, en dikwijls ook niet verder dan uh, een periode van vier jaar om het uh, met een, uh, een zekere vereenvoudiging uit te drukken. Ja, en daar redden we het niet mee. We moeten gaan afronden. Uh, terwijl uh, we nu nog op onze schreden terug kunnen keren en wat verstandiger om kunnen gaan. Want u schetst ook uh, in uw verhalen dat die, die groei van China en in de slipstream van China, misschien ook India, er nu wel is, maar dat niet gezegd is dat, dat, uh, dat dat dat ook blijvend is en dat het niet uiteindelijk toch ook nog wel eens een zeepel zou kunnen zijn. Wel, kort samengevat denk ik dat we in plaats van één nieuwe economische supermacht uh, aan het evolueren zijn naar een wereldorde die bestaat uit verschillende fragile machten. Hè? Elk met eigen sterktes en zwaktes. En in zo'n wereldorde kan het natuurlijk twee kanten uit. Hè? Onzekerheid kan leiden tot meer samenwerking, uh, pragmatisme ook. Maar onzekerheid kan ook anderzijds leiden tot economisch nationalisme. En ik vrees er een beetje voor dat we stilaan die weg aan het inslaan zijn. Hè? In China zonder meer rolt uh, met de politieke spierballen als het op economisch beleid aankomt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Obama horen praten over het nieuwe Sputnik-moment. En um, uh, het feit dat de Amerikaanse overheid heel assertief moet handelen om de Chinese groei bij te benen. En misschien kun je zelf ook hè, die inspanningen die nu op niveau Europese Commissie uh, worden geleverd uh, in zaken assertieve handelspolitiek uh, beschouwen als een soort van introductie tot uh, laat ons zeggen, een, een, een, een meer beschermend protection. En, en zelfs okay. iets uh, wat uh, nationalistische uh, economische politiek. Jonathan Holslag, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Cold War Kids. Finally begin. Now she knows what I'm about I start to play the silent card You make this easy Or you play me like a shark Arms holding nose to the floor But it's got to be a leap of faith I wish somebody pushed me that way I know who to blame When we go out tonight I'll be looking so far Past the flashing light Come first. I've got a black belt in doubt. I get claustrophobic. All these open doors around. Still, the pros are hardest to ignore. Never felt this light before. I took off my sunglasses and waiting for the words when we go out tonight. I'll be looking so far past the. Flag. so far. avond staan ze voor een uitverkochte zaal in de Melkweg in Amsterdam. En natuurlijk is VPRO's 3 voor 12 daarbij om het concert op te nemen. Later meer dus bij 3 voor 12. U kunt geluisteren naar het nieuws en wat iets meer zei. En daarna is Villa VPRO bij u terug.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 Morgenavond om 5:09 voor 9 in college in collegetour bij de NTR... minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen. Na de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen... is het de Rob of de Honde voor het CDA. Maxime Verhagen in de Collegebank in gesprek met 400 studenten. Morgenavond in college tour om 5:09 voor 9 bij de NTR op Nederland 3. Samen uit. Samen naar de opera.